De Suridaanse president Boutersen ontkent dat politie en kustwacht... nalatig zijn geweest na de aanval door piraten van vorige week vrijdag. Bij de aanval zijn waarschijnlijk 15 vissers gedood. Pas na 24 uur vertrok de kustwacht naar zee. Een visser huurde zelf een helikopter om naar slachtoffers te zoeken. Ook is er verontwaardiging omdat Boutersen op staatsbezoek naar Brazilië ging... en niets van zich liet horen. Hij is nu terug en verwerpt de kritiek. Ook zegt hij dat hij steeds in contact stond met het thuisfront.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 Het weer op plaats zonnig en later wordt het ongeveer 17 graden. Tijdens dode herdenking is het zo'n 13 graden. In het weekend veel zon en hogere temperaturen. Zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Gaat u luisteren naar een heel bijzonder nummer. Het heet The Known.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 Oh, my